No other. Flawless. Absolutely flawless.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 De politie verwacht de komende tijd nog meer mensen op te pakken. Beelden van mensen die zich op het stand misdroegen, maar die nog niet zijn geïdentificeerd, worden binnenkort getoond op internet en in andere media. Gisteren werd bekend dat justitie ook vijf politiemensen als verdachten ziet. Volgens het OM hebben zij schoten gelost, maar is verder nog niet duidelijk wat hun rol precies was. De ontwikkelingslanden hebben 60 tot 80 miljard euro per jaar nodig om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Wereldbank in opdracht van Nederland, Groot-Brittannië en Zwitserland. Minister Koenders benadrukt het belang van het rapport in de aanloop naar de VN-klimaattop eind dit jaar in Kopenhagen. Volgens hem kan daar geen akkoord worden getekend als het geld er niet komt. Premier Balkenende denkt erover om aangifte te doen wegens lekken van de notulen uit de ministerraad. RTL Nieuws citeerde gisteren uit een vergadering van het kabinet over de Westerschelde. Volgens de Rijksvoordigdienst wordt eerst uitgezocht of het echt om citaten gaat. Het openbaar maken van stukken uit de ministerraad is een misdrijf waarop gevangenisstraf staat. In haar woonplaats Amsterdam is journalist en columnist Pamela Hemelrijk overleden. Ze stierf gisteren plotseling aan een hartstilstand. Hemelrijk werkte onder meer voor het persbureau ANP, AD en Metro. In 2002 weigerde het AD enkele van haar columns over onder meer de berichtgeving in de media rond Pim Fortuyn. De omstreden columns verschenen vervolgens op de website De gezonde roker van Theo van Gogh. Pamela Hemelrijk was 62 jaar.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 Ja, dus het breidt zich hier aardig uit. Ja. En dat zit eigenlijk ook een beetje uh, aan de binnenkant, een soort terras, uh, richting de blokker, hè, in dat soort winkelcentrum. Ja, klopt. Ja. klopt. Onze uh, hoofdingang is eigenlijk voor aan de Halterstraat. Je kan door het hele pand heen lopen, dan heb je een achterkant. Uh, aan de binnenkant van het winkelcentrum is dus een grote terras gemaakt. Uh, dus wat ook vanuit...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 Samo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 Ik zie het wel even, dat dan ja, nog op Ja. Het ja. ja. zou natuurlijk heel mooi zijn als dit heel goed gaat lopen. En dat ja. je hier dan goed aan kan werken. Ja. Dat is We je het... ideaal ja, ook Ja, absoluut. Absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Was a hard afternoon.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 die dat liever hebben. Ja. Nou, dat klinkt wel heel goed. Dus je kan hier van s ochtends vroeg tot avonds slapen. Ja, eigenlijk eten. Ja, ja, ja.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 En dat is onze investering. En yeah. dat is als je huurt. Ja. Yeah. Oké. Okay. The night runs away with the day. Now, hey, hey, hey, the world goes around without even a sound, and it looks like the summer Like the summer is over.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 Dan ben ik wat meer politiek bewust geraakt. en uh, Nou, dat is het. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Ja. En ik wil ook wat kunnen betekenen voor, uh, voor de Zandvoorters. Ja. Ja. Heb, je, dat... ja, heb je het idee dat je tot nu toe iets hebt kunnen bereiken, wat, wat je wilde daarin? Nou ja, kijk, de PvdA is altijd uh, een partij geweest die heel duidelijk heeft gesteld...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 Dat is nog voor veel mensen heel moeilijk in de raad. En ja. dan wil ik het niet over hebben. Ja, maar goed, het is een klein beetje... Ja. Nou, je vindt het interessant en je praat ook makkelijk. Dus ik denk ja. dat je dat daar wel vandaan hebt. Ja. Hartelijk bedankt voor dit interview. En ook heel veel succes met jullie zaak. Dankjewel. Dankjewel. Het leuk dat ik het raad mee mocht doen.